you <laughs> Update. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A4 hoogvliet Vlaardingen knooppunt Ketelplein 5 kilometer. Naar Den Haag op de A13 vanuit Rotterdam knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 So oh. En welkom terug bij Zotvoort op zondag op CFM. Tot aan vijf uur vanmiddag bij uh, de, de single van Dotan en Coming Home Now. Het tweede uur van dit programma. Wat gaan we daarin allemaal uh, doen, uh, Dolly? Dolly? Ben je er? Ik zat een hele eind van de microfoon weg. Ja, dat zag ik. Ongeluk. Ja, we zijn natuurlijk ook aan het zoeken hè, in verband met dat... Uh... Nieuws wat niet goed gaat. Nee, dat nieuws uh, klinkt nee. een beetje raar. We zijn allemaal net als uh, bij 2 voor 12, als gek aan het zoeken... hoe we met ze in contact kunnen komen om te laten weten... dat het niet correct verloopt. Maar in ieder geval, uh, het, we zitten nu op uh, 14, hè? 14 uur nog. Wat, wat gaan we doen? Gaan we weer een keer het weerbericht doen straks? Nee, we gaan uh, straks uh, om half vier uh, de evenementagenda doen. Oh, het is 15 uur natuurlijk. Ja, ja, ja. ja dus om half vier inderdaad de evenementenagenda En... Uh, ik heb geen idee, zeg jij het, maar we wat we gaan doen. We volgen de eredivisie, Formule 1 hebben we natuurlijk ook. Oh, gaan we het daar straks over hebben? Gaan we het straks over oh, hebben. Oh ja, oké. Okay. Het is heel sneu hoor, wat er gebeurd is in China. Maar goed, wat vertellen het u straks allemaal? En ik denk dat we tussendoor ook nog wel uh, wat nieuwtjes... of wat er zo te sprake is. Uiteraard, komt. jij hebt ja. een hele stapel voor je liggen. Dus, uh, Behoorlijk, ja. ja dat, ik kan wel uh, een paar uur vullen. Oh, <laughs> dat gaat helemaal goed komen. Je hebt tot vijf uur vanmiddag. Dus doe je best, hè, Dolly. Ik wel. Doe jawel. je best. Oké. Okay het nou, zonnetje schijt lekker hier in de voor. Dat betekent ook zonnige muziek op de radio bij CFM. Hier is de single van Barry Manilow en Hey Mambo. Nobody. Gaan oplopen hoor Dat we de komende dagen. Dus rond woensdag, zo'n rond de 14, 15, 16 graden. Helemaal niet verkeerd. Vandaag ook wel lekker weer om even naar het strand toe te gaan. En als je dan toch op het strand bent, dan heb ik een hele mooie tip voor je. Luister maar hier naar. Ik steek mijn kop in het zaal Want als ik de hype moet geloven, dan staat de hele wereld morgen in brand. Maar ik probeer vandaag te voorkomen, dat het me morgen niet meer kan. Ik heb het met het donker gehad. Nu kies ik voor een zon. De ziel van Nielsen en de kop in het zand. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen weer over naar Dolly Tapirik. Vanmorgen de Formule 1 race van China. En ik heb, ik heb zelf blijven gekeken, Dolly. En ik was ja. weer reuze gelukkig. Want Max Verstappen lag op de achtste positie. Ja, geweldig, Geweldig, Hij ik zag zo... daar vers staan. Dus op ja, de stappen. Ja. Ja, hij is zo mooi begonnen en hij heeft het een heel eind heel goed volgehouden. En uh, hij was echt hard op weg om opnieuw Formule 1 punten te scoren. Ja, ik had erop gerekend nog drie ja. rondjes te gaan. Ja, drie maar, maar, maar, maar, hm. maar drie ronden voor het einde. Ja, toen, toen voelt er ook zich een drama voor onze uh, landgenoot. Ja, want uh, bij het opkomen van het rechte stuk. Uh, kapte de Toro Rosso van Verstappen de plotseling mee. En de bolide viel stil op de start- en finishlijn... waardoor de safetycar het veld door de laatste ronde leidde. En uh, nou ja, Verstappen lag op de achtste positie. Daar hadden we het dus net over. En, uh, dus in, in de punten ook. En het zag er allemaal goed uit. En ja, hij moest de strijd helaas staken. Uh, vermoedelijk uh, lagen versnellingsbaksproblemen... ten grondslag aan het uitvallen. Ja, drie ronden... Ja. Ja, erg, hè? Ja, trouwens, teamgenoot Carlos Sainz-Junior had ook al uh, problemen. En uh, ja, het is, het is gewoon erg. Ik bedoel, uh, bij de openingsrace in Australië had Verstappen ook al pech met zijn auto. Eh, magische Max. En uh, hij, hij, hij heeft uh, drie fantastische inhaalmanoeuvres uh, heeft hij gedaan. Het was heel mooi om te zien. Nou ja, vader Jos was natuurlijk uh, ontzettend onder de indruk van... Uh, het presteren van Max. Maar helaas. Ja. Zonder, zonder, zonder, zonder. Dus, uh, ja, wat heb daar. ik toen gedaan? Wat toen, mij gedaan Max, nee, toen Max uitviel, wat ik, wat ik toen gedaan heb. Wat jij gedaan ja, hebt? Ja, wat ik toen gedaan heb. Ik denk dat je naar de ijskast bent gelopen. en drie biertjes tegelijk naar achter hebt geslagen. Vanmorgen al? Nee, ja, nee, nee, nee, nee. Nee, Zo, zo, zo uh, erg was het ook oh, weer niet. Gelukkig. Nee hoor, ik heb gewoon de tv uitgezet. En, ben en nog even gas, vijf... de gas over aan, met de klep open. Nog, nog even Opie. vijf minuten blijven liggen. Heerlijk. Hij heeft zich weer heerlijk. lekker omgedraaid. Want het was weer vroeg, hè? Het was weer vroeg. Ja, de zeker. De race vanaf ja. acht uur op tv te zien. Ja. Bij RTL Duitsland, wat in Nederland hebben we het niet meer. In ieder geval niet gratis, in ieder geval. Hier ja. is de single van Omi, a cheerleader. In een She stays strong And I bought the Dat was de single van Omi en cheerleader. We kijken even naar de ruststonden bij de Eredivisie. De wedstrijd die om half drie gestart zijn, hebben we het over Goethe Eagles tegen FC Twente. Daar staat het 1 tegen 2. En FC Groningen speelt vandaag tegen FC Cambuur. Ook daar staat het 1 tegen 2. Zo meteen om half vier krijg je de evenementenagenda, En dan krijg je weer te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. En dat is weer een hele lijst. voor of zo dadelijk met Dolly Tempirik. Maar eerst onder meer Dijs van Spargo en One Night Affair. Dat was uh, Spargo in de One Night in Fair. Wat zit je te kijken, Dolly? Doet hij het alweer, of niet? De tablet? Ja, ja, ja, ja. Ik zit uh, gelukkig is, uh, op, is de nos, weer, op de nosite van te in Teletext. Een uit. Nee, de nosite zit ik. Oké. Okay. Ja. Dus, dus ja, wat zo dadelijk uh, krijgen we de evenementagenda? Dus... Ja, ja, ja, ja. Hij ligt al klaar. Hij ligt al klaar. Ja, Mooi zo. Mooi zo. hij ligt Mozo. al te Over vijf minuutjes ga ik alles vertellen over wat er uh, in de nabije toekomst in Zandvoort te beleven valt. De hele nabije toekomst. De zeer, zeer nabije ja. toekomst. Ja, ja. Horen we ze dadelijk met collega Dolly Tapierik... En die er vandaag gezellig ik... bij is. Oh oh Den Haag, hier is ik Klokkenstein. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger... in Moerweg willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal... in de tuin alles langs de land. En in december met de hele buurt op jacht... Om kerstbomen te razen. op al je ik stoken, voor al die autobanden ook te fan. Ik zag best nog wel een keertje met die alweer naar ADO willen kijken. In het Zuiderpark de lange zee, de warme worst, supporters als om je heen. Lekker kankeren op Theo van der Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat ook die ekel, daar stevig vast overrijd. overheid. Uh Odenhaag, -oh mooie stad achter de Danny. De schilderswerk, de lange poten en het plein.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 Loop op het raceweg, zijn plan. een daar een kika De dag erna een kat dus op dus, na schrijven dingen, lekker al in de zon. Oh, oh, Den Haag. Mooie stad. Achter de danny. De schilders weg, De lange poten. in het plan. Oh, oh, Den Haag. Rally. Meteen gaan helling, als ik geen haag nee zou zijn. Ik zal best nog wel een keertje. Ach, wat leg ik toch te dromen. Want Den Haag is door de jaren zo veranderd, voor mij toch te vlucht. Dat nieuwe Babylon, moest dat, dat trouwens eigenlijk dat wel zo nodig komen? Zo komt die ouwe waar op de vijverberg, dus net van nooit weer terug heen. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de Denny. De schilders weg, de lange pootie en het vlek. Oh, uh, oh, Den Haag, ik zal met niemand willen rally, Met een gaan Hulli. Als ik geen Hagen nee zou zijn. Meteen gaan hulli. Als ik geen Hagen nee zou zijn. Meteen gaan hulli. Zie je de traantjes al komen? Ja, als ik geen Hagen zou zijn. Het blijft echt een klassieke, hè? Deze van Harry Klokkenstein. Jorde, oh, oh, Den Haag. En daarmee is het bijna half vier geworden. We gaan hem doen, Dolly, de evenementenagenda. Jazeker, ja, zeker. en uh, ik ga heel snel praten, want als u heel snel gaat rennen... kunt u nog net een half uurtje meegenieten van de open dag van het dierenasiel. Hè? De, de kennen we het dierenasiel bij ons in de Badplaats. Die hebben een open dag, jaarlijkse open dag... en er zijn allerlei leuke dingen te doen en te beleven. Het is te veel om op te noemen, maar ren er gerust nog eventjes naartoe. We, de peuterbiep is weer gestart in, gestart in de bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Alle woensdagen van 8 tot en met 29 april zijn de Peuters en hun grootouders... of oppas welkom in de bibliotheek Zandvoort aan het Louis-Davidskaree nummer 1... De toegang is gratis en ze beginnen om 10 uur en het duurt dan tot 11 uur. Er wordt spelenderwijs aandacht besteed aan het taalgevoel en de woordenschat van de kinderen door samen te lezen. Uh, dan gaan we ook nog iets moois beleven. Uh, de popart in het Zandvoorts Museum. Uh, voor Nederland is het een uh, unieke tentoonstelling die er gaat komen. Van 17 april tot en met 21 juni van dit jaar... wordt in het Zandvoortsmuseum een unieke expositie gegeven... door hedendaagse popart-kunstenaars. Uh, de expositie vertoont werk van meer dan 18 Nederlandse kunstenaars... die zowel nationaal als internationaal in deze kunststroming bekend zijn schilderijen, tekeningen, beelden en nog veel meer is het kleurige beeld dat de bezoeker zal aantreffen. Ontpopt is de expositie voor jong en oud. Ik maak kennis met Pop Art anno 2015 in het Zandvoorts Museum. Zoals ik al zei, van 17 april tot 17 juni entree is 3 euro. En dan natuurlijk een prachtig evenement wat onderhand een traditie begint te worden... de Vintage at Zandvoort op het terrein van de Zandvoortse camping De branding, branding... gelegen aan de boulevard Bernaar, dat is naast het circuit. Tijdens het weekend van 17, 18 en 19 april... zullen de mooiste luchtgekoelde en watergekoelde vintage Volkswagen's... gepoetst en wel richting Zandvoort komen... We hadden gisteren al een klein voorproefje, hè, ja, op het plein met Michel Vaas. ja. ja en, uh, die was Roy... ook bij ons in de uitzending. Dus, uh... Vrijdag, hè, bij Zandvoort draait door. En zaterdag die, uh, bij Zandvoort uh, op zaterdag. Leuk, hoor. Ja, nou, het, het, mag, het verdient ook aandacht dit evenement, hè. Samen met Roy van Buringen doet hij dat. Een internationaal evenement, hè? Zit ja. Dan, uh, overal verraden de mensen. Ja, zeker, zeker. En er gebeuren dus ook hele leuke dingen, want uh, ze gaan ook een een, een toertocht maken, hè, uh, de zondag. Maar goed, zaterdag 18 april begint het vanaf 11 uur voor de bezoekers. Het campingterrein zal er veranderen in een Walhalla... voor en met klassieke Volkswagen-liefhebbers. Er zijn steentjes met onderdelen. Er is een gezellige hoek waar heerlijke koffie, hotdogs en ijs verkrijgbaar mm. zijn. En er is ook aan de kids gedacht. En wat nieuw is, en dat is misschien hartstikke leuk voor de Zandvoortse kinderen... er zijn tien plekjes gereserveerd om spulletjes te verkopen op een mini-rommelmarkt. En um, je kunt je daar nog voor aanmelden bij info.onair-events.nl De Grasveldmeeting zal tot ongeveer vijf uur duren... En uh, voor de liefhebbers eindigt de dag met een barbecue. Het volgende evenement is bij Laurel en Hardy. En dat is een bierdiner. Ik heb geen idee wat ik me erbij voor moet stellen. Het Eten gaat... met een biertje erbij? Ja, ik denk ja. het. Ja, een culinaire verrassing van bieren en bijpassende gerechten. Het, uh, klinkt heel spannend. Ja, zeker. Ja. ja. Dat evenement dat is op 18 april om half zeven in de Haltestraat. Eh, nou, voor de echte bierliefhebbers onder ons. En voor alle anderen die het leuk vinden om dat mee te maken en naar te kijken of te proeven. Dan eh, hebben we een uh, stormloop. En dat is een hindernisbaan over een parcours van zes kilometer... dat één, twee of drie keer kan worden gerond... De centrale start- en finishlocatie en de afterparty is op de paddock van het circuit. Het parcours staat bomvol uitdagende obstakels... waarbij moet worden geklommen, gesprongen, gekropen en gezwommen. Nou, daar mag je wel een beetje conditie voor hebben, denk ik. Want, uh, dat zegt het al, de stormloop die draait om doorzettings, improvisatie en uithoudingsvermogen. Fysieke en mentale hardheid en een goede samenwerking... Kies zelf je afstand en zorg ervoor dat je in vorm bent. Uh, informatie daarover is te krijgen op www.stormlopen.nl. En de datum dat het zich allemaal gaat afspelen is ook op zaterdag 18 april. Ook op zaterdag 18 april is het vierde open Zandvoortse aardappelschilkampioenschap... ook al zo'n evenement ja, wat een traditie het, gaat worden. Is het weer zover? Het is alweer zover. Is ja, zeker weten. Uh, het begint om 12 uur. En de dames en heren van de WURF zullen een demonstratie aardappelschillen geven om die tijd. En de aardappelwetschilwedstrijd, die start om 2 uur. En die duurt slechts 10 minuten. En nou ja, we, je kan het al raden: de deelnemer die het meeste aantal kilo's schone en geschilde aardappels heeft, is de winnaar. Geen en rode aardappels, de, rode? Rode aardappels, beetje bloed erop. Oh, dat bedoel ja, je? Ja, want oh. EHBO is aanwezig. Die lost dat meteen oh, op dat okay. probleem. We ja, kijk. Pleisters Ja, want vorig jaar had iemand zich lelijk gesneden, hè? Ja. En uh, nou, nou zijn er wel meer mensen die zich zo door het jaar heen in de vingers snijden. Maar met dat aardappelschillen, dan, uh, dan staat, staat alles paraat. En er zijn ook dit jaar weer heel veel leuke prijzen te winnen. De geschilde aardappels worden tussen drie en vier uur... gratis uitgedeeld als een puntzak friet met saus. Dus ook 18 april op het... Uh, Kerkplein is dat, hè? Ja, ja het klopt, het Kerkplein. Klopt. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Oh, wacht even. Ik ging op de volgende bladzijde verder ermee. Want de stichting, van, uh, de stichting Vrienden van Nieuw Unicum... is dit jaar ook weer aanwezig bij het evenement. En er is een zanger die voor de muzikale ondersteuning zal zorgen. De inschrijving is gratis en tijdens het evenement... wordt er gecollecteerd voor de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum. Dus allemaal te vinden bij uh, Het Plein. En u kunt zich nog inschrijven. De kaarten zijn verkrijgbaar via www.eten.snacks.hetplein.nl Oké, okay, nog één keer. www.eten.snacks.hetplein.nl Nl. Volgende week zaterdag dus. Ja, 18 april. Nou, 18 april laten we nu even voor wat het is. We gaan door naar 19 april. En dan heeft Classets Concert weer een prachtig evenement binnengehaald... in de vorm van het Vivetta Trio. En uh, dit repertoirewerk combineert Franse klassieke muziek... met zwingende Zuid-Amerikaanse ritmes. De Frans georiënteerde programma begint met de suite van Darius van Milot... En dit repertoirewerk combineert, dat heb ik al gezegd, ik, ik zit van alles door elkaar te lezen. Even kijken hoor. Nou, in ieder geval, het laatste werk voor de pauze is de suite van Pierre-Max Dubois. En hierin neemt de componist de luisteraar mee in een humoristisch verhaal van speeldoosjes tot koekoek. En na de pauze uh, gaan, we luisteren, of gaan de mensen luisteren naar L'histoire du soldat. In dit verhaal vertelt Igor Stravinsky... componist met een grote voorliefde voor Frankrijk... het verhaal van een jonge soldaat... die zijn viool verkoopt aan de duivel in ruil voor, eh, voor rijkdom. Dit alles weer te beluisteren. <tie> in de protestantse kerk aan het kerkplein Postplein 1... is het officiële adres vanaf 3 uur... en de entree is slechts 5 euro. Dat valt mee. Dat is niks natuurlijk voor zo'n prachtige middag die je gaat beleven... Dan op zondag, eenmalig per jaar en ook alweer zo'n mooie traditie... de American Sunday, een van de meest succesvolle thema-evenementen... op Circuit Park Zandvoort. Want uh, voor even waant Circuit Park Zandvoort zich in Amerikaanse sferen. Er is heel veel aandacht voor alle gemotoriseerde voertuigen... uit het land van de Stars and Stripes. Het gehele terrein staat in het teken van Amerika. Veel auto's uit de states zullen te zien zijn, maar ook trucks en motoren. En tevens wordt er gesprint op de quarter mile. Nou, het is een echte belevenis om dat mee te maken. Aanstaande zondag, dus op volgende week zondag, de 19e april. En dat is de hele dag. En dan hebben we op 17 en 18 april... Uh, toneelvereniging Wim Hildering... die weer een heel leuk toneelstuk op gaat voeren in de krocht. Bella's Beauty Salon. Of Tante Bella's Beauty Salon zelfs. Dit is, begint om kwart over acht. Ik weet niet, ik geloof dat er nog maar heel weinig kaarten zijn. Dus haast u. Ik zal eens kijken of ik... Nee, ik weet niet waar ze te krijgen zijn zo gauw. Dat ga ik voor u uitzoeken... Tot zover uh, Ja, agenda. dat was, uh, was een weekje. En daar ben je uh, negen minuten mee bezig geweest. Het is toch wat, hè? Er is en... altijd wat te beleven hier. In Zandvoort. In Zandvoort. In Zandvoort altijd. Zo is het. We hebben nee. zin in Zandvoort en zien in deze verzoekplaats. Speciaal voor Jimmy. Hij vroeg hem aan Norman Greenbaum. Spirit in the Sky. De zon schijnt heerlijk vanmiddag hier in Zalfort. En dan deze muziek op de radio van C.F.M. Wat wil je nou nog meer, hè? Jullie de Frans Gal en Ella Ella. Nou, we gaan eens even kijken naar de Eredivisie, Dolly. Ja, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Maar we nemen eerst even die wedstrijd mee die vanmiddag om half één gespeeld is. We hebben het over Willem 2 tegen Feyenoord. Daar werd het een gelijkspel. 2 tegen 2. Nou, twee wedstrijden die inmiddels in de tweede helft zitten. We hebben het over Ahead Eagles tegen FC Twente. Daar staat het op dit moment 1 tegen 3. Jawel. FC Twente inmiddels al drie keer gescoord. En FC Groningen tegen FC Cambuur, Daar staat het... Uh, 2 tegen 2, volgens mij. Eens even kijken, want Belts valt weg. Ja, 2 tegen 2. Nou, dat uh, wat betreft de Eredivisie. divisie. En dan wilde jij nog een plaat horen, hè, geloof ik. Dolly? Ja, ja. Ben je, ik ben, je er, ben je er nog of niet? Nou, nee, want ik zat even te kijken. Want uh, het is natuurlijk heel sneu voor alle feyenoord fans Maar, eh, uh, ja, Feyenoord kan de tweede plaats uh, vergeten. Oh, ben. Ja, want FC Twente leidt. En Groningen is gelijk gekomen. Dus. Ja, dat is een uh, harde domper voor Feyenoord voor en al zijn aanhangers. En alle Ajaxiden staan natuurlijk nu op alle balkons te juichen en op straat. Die hebben in ieder geval de tweede plek. <laughs> kan nog steeds de eerste plek worden, maar ja, dan moet er ja. wel een wonder gebeuren natuurlijk. Hè? Nou ja, die zijn de wereld nog niet uit. Nee, dat is waar. Die weten het maar Dat is Nog een paar spannende wedstrijden in de Eredivisie. <laughs> en dan komt hij aan, jouw plaatje. Oh, heerlijk. Dank je wel. I feel so much love, so much love. En het is mijn doel. Ja, en toen dik deze deed het oplaadst wel. Gelukkig maar. Onze nieuwe collega hier heel erg blij mee is, heb ik over Willem Bruist. Ik zie hem al lopen in zijn reggae kleding. Ja, dat, dat, kan ik, dat zie ik nou helemaal voor me, ja. ja. meteen ook, hè? Meteen, ja, meteen. Meteen heb je dat beeld. Het is uh... net een chameleon, die man. Je kan hem zo voor je beeld, kun je hem zo veranderen. Ja, precies. You're ja, de en de weelers en one love. Ja, ja, we gaan nog ja, even ja. terug naar het toneelstuk... wat volgende week gaat plaatsvinden van Wim Hildering. Ja, ja, ja, want ik was uh, eventjes uh, vergeten... maar um, we hebben nog altijd een prijsvraag openstaan voor... Uh, Twee kaarten die uh, klaar liggen. Ik heb gehoord, het is zo moeilijk is je nou ook weer niet. Het is een hele makkelijke ja. vraag. De vraag is namelijk, en als u daar graag naartoe wilt... en u wilt die twee prijska die twee entreekaarten winnen... geef dan antwoord op de volgende vraag. Wanneer werd toneelvereniging Wim Hildering opgericht? Nou, mocht u dat weten... en u wilt er een kans maken op die twee kaarten... stuurt u dan het antwoord... Naar redactie. ZFMZandvoort.nl. Dus dat is ZFM en redactie met een C. Degene die het eerste, het juiste antwoord op inzend, hmm. die krijgt van mij twee kaartjes voor de 18e of de 19e om de, de uitvoering te bekijken. En we hebben ook altijd nog een prijsvraag lopen voor Dido en Enneas. Dat is een prachtige jongerenopera in de Lichtfabriek. En die is dan voor zondag 19 april. Daar kan ik, mag ik vier keer één, één kaart voor weggeven. En uh, de opera wordt uitgevoerd onder productie van The Fat Lady. En van hen is de vraag, hoe is de Fat Lady aan zijn naam gekomen? Ook weer, wil je kans maken op zo'n kaart? Stuur dan het antwoord naar redactie en uh, dan praten we verder. Ja, yeah, zo so is het. Zo? Ja. Je bent wel uh, weggeverig, hè, Vraag? Oh, jongen. Jongen, altijd, hè? <laughs> zo meteen zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op zondag. Een goeiemiddag, een zonnig Zandvoort. En heel veel lekkere muziek nog onderweg. Waaronder deze van de Brothers Jassen. Hier is Tam.